4 uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. De Egyptische president Morsi verwacht dat al binnen enkele uren een wapenstilstand wordt bereikt in het conflict tussen Israël en Hamas. Het overleg over de Gazastrook wordt gehouden in de Egyptische hoofdstad Cairo. Vanochtend zei een hoge Israëlische functionaris dat het besluit over een inval in de Gazastrook. met zeker een dag is uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de gesprekken in Cairo. Daaraan doen Mehamas, Hamas, de islamitische jihad en Israël. In de stroom van Gaza gaan de aanvallen vandaag nog gewoon door, zegt verslaggever Joris van der Kerkhof. Waar er aan alle kanten gesproken wordt over een staakt het vuren dat vanavond in zou moeten gaan, merken we hier in Gaza-stad op dit moment eh, niks van bij het grote ziekenhuis. Eh, rijden de ambulances af eh, en aan. En eh, een van de onafhankelijke eh, Palestijnse leiders, meneer Habouti, die eh, zegt van staakt het vuren, staakt het vuren, Israël is nog even tientallen mensen aan het, uh, aan het bombarderen. Of er tientallen zijn, dat weet ik niet. Maar juist kwamen er wel ambulances achter elkaar aan... waar um, ja, delen van mensen naar binnen werden gebracht. Die worden dus uh, niet geopereerd, maar die uh, gaan uiteindelijk naar het mortuarium. In Polen is een man opgepakt die een aanslag wilde plegen op het Poolse parlement...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 Beiden stonden op goede voet met de premiers Cameron en Blair. Het proces tegen Brooks en Coulson begint in september volgend jaar. Computerfabrikant HP heeft vorig jaar miljarden verloren op de aankoop van het Britse IT-bedrijf Autonomy. HP betaalde 10 miljard dollar voor het bedrijf dat gespecialiseerd is in zoekmachines op internet. Nou, nu blijkt is dat bedrijf maar 1,2 miljard dollar waard. AP schrijft voor ruim 8,8 miljoen dollar af en laat in een verklaring weten dat er sprake is van een duidelijke misinterpretatie van de cijfers van autonomie. Over fraude of opzet wordt niet gesproken. Het weer vanavond en vanaf vooral in het westen Wolkenvelden. Morgen bewolking en soms wat lichte regen. Donderdag opnieuw Wolkenvelden en zon. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het is een vrij normale apelspits met in totaal 35 kilometer. Meeste vertraging in de regio Rotterdam. Nog een paar opvallende fiets. Tot Op de A2 Amsterdam naar Utrecht. De stad bijknopend Holendrecht. Drie kilometer door een ongeluk. En de rechte is daar afgesloten. En op de ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad staat 5 kilometer voor de Kuntenol. En vrijdruk aan de zuidkant van Rotterdam op de N15 A15 komen we vanuit Europort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenissen 5 kilometer. En verderop daar staat tussen Hoogwiet en Knopendvaanplein een file van 6 kilometer. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380.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 Wat volgt zijn een ingrijpende verhuizing en veel herinneringen. Aan Willem, haar beginjaren als actrice en de Nederlandse theaterwereld. Vanavond in het Uur van de Wolf het nieuwe huis van Olga Zuiderhoek. Om 11 uur bij de NTR op Nederland 2. Heeft u de collectant van het Nationaal MS Fonds gemist? Geef op Guido 5057. Het is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Onze leden van het panel Klinkende de Munt, ons economiepanel, zitten hier al in de studio. Dat zijn Wim Dik... Wat zeiden we ook alweer? We gingen al het oud niet zeggen. Ik doe het nog één keer. Ja, dat mocht niet, Oud-topman KPN. Ja. We doen het lekker wel. En oud-staatssecretaris. Ach, gewoon de PTT. Ach, wel. En Hans de Geus, Eel hij oud. is financieel-economisch eh, journalist bij RTL Z. En in Straatsburg zit Fred Stroobans. Dag, Fred. Goedemiddag. Hij is onze Europa-watcher en uh, we beginnen met een rondje Europa. Uh, en dan bij jou, Fred. We wilden maar eens eventjes de komende minuten Griekenland, Frankrijk en Engeland bij de kop pakken. Want alle drie spelen ze een rol. <laughs> al lange tijd natuurlijk, maar ook, ook deze dagen en vooral vandaag. Laten ja. we eens even beginnen bij Griekenland. Gaan er uh, spijkers met koppen geslagen worden aangaande geld geven, lucht geven, tijd geven aan hen? Ja, vanavond in Brussel, dus niet in Straatsburg. maar in Brussel zijn de ministers van Financiën van de Eurogroep... van de eurozone, van de Eurolanden weer bij elkaar. En er zouden inderdaad spijkers met koppen geslagen moeten worden... in die zin dat uiteindelijk toch een besluit moet vallen... over die extra schijf noodhulp voor Griekenland... van zo'n 31 miljard euro. Maar omdat ze zo lang hebben moeten wachten... kan dat misschien wel 44 miljard worden. De kwestie is nu, wanneer krijgen ze het nou iedereen... We wachten zo uh, met Sinterklaas op 5 uh, december ongeveer. Mm -hmm. ja. Maar het is natuurlijk nog een, een heikel thema. Uh, het IMF is het eigenlijk niet eens met de EU over een mogelijke uh, nieuwe afschrijving van schuld, uh, herschikking van schuld van uh, Griekenland. Dat, dat is ooit wel eens, zo'n haircut gebeurd, maar dan uh, privépartners moesten dat gaan doen. Yeah. Maar het IMF zegt nu, Lagarde heeft vorige week ook gezegd, nou moet dit op het konto uh, terechtkomen van de lidstaten. Dus iedereen moet een beetje bloeden, want anders kan Griekenland zijn schuld niet afbouwen in 2020 tot 120 procent van het BBP. En dat vertraagt het besluit over die 31 miljard, Fred? Ja, omdat het IMF, uh, kijk het IMF draagt ook bij. Hè, die geven ook hulp aan Griekenland. En die wilde duidelijkheid over de schuldafbouw van Griekenland tegen 2020. Nou, de EU heeft ook gezegd, misschien uh, moet ze die schuld terugbrengen tot die 120% uh, pas in, uh, in 2022. Maar dan gaat het IMF dan weer niet meer akkoord. Het is duidelijk dat het IMF uh, echt aanstuurt op een schuldherschikking gedragen door de Europese lidstaten. Maar bijvoorbeeld prominent Duitsland is daarop tegen. Want die hebben volgend jaar uh, verkiezingen. En Nederland staat ook niet te springen. Nee. Nee. We betrekken onze panelleden er even bij. Hans de Geus van RTL. Uh, Dijsselbloem, onze nieuwe minister van Financiën, die heeft al gezegd... Uh, absoluut geen derde noodhulpronde voor Griekenland voor 2015. Mm -hmm. Is het nou weer bluf wat hij weer in moet slikken, wat we in het vorige kabinet ook steeds zagen? Ja, het is natuurlijk een groot toneelstuk wat er nu allemaal aan de gang is. En de oneenigheid tussen de IMF en de EU is wel heel pregnant... want daar, dat is wel de essentie. De IMF ziet niet dat die schulden uh, houdbaar worden... zonder dat er afgeschreven wordt, dat is waar Fred het ook over had. Ja. En wij willen daar gewoon politiek niet aan. Dus wij blijven maar die hete aardappel voor ons uitschuiven... Maar ja, tot die tijd, tot we echt erkennen wat er echt aan de hand is... is het natuurlijk een, een, een toneelstukje en blijft het pleisters plakken. Dus het zou dus tijd worden om eens echt te erkennen wat er aan de ja, hand is. Die... En dan een, echt een fundamentele keuze te maken. Wat willen we nou? Willen we ze erbij of niet? Zo ja, wat gaan we dan echt doen? Maar niet dit vooruit schuiven. Daar wordt iedereen moe van. En het duurt al ruim twee jaar. En het gaat ons enorm veel, of doet ons al enorm veel pijn. Een groot deel van de huidige crisis die wij nu hebben, is te danken aan dit gedonden. Maar dat ja. is het, Wim Dick. Is het niet zo dat als je zegt... je moet Griekenland meer tijd geven... kijk eens hoeveel tijd Europa zelf neemt... en hoeveel geld dat al kost? Ja. <tomt> het, het, al, al deze, deze uitspraken... Lagarde, La die, die, die begrijp ik. Van het IMF? Ja, dat ze zegt... Die, die zegt moet... gewoon... Uh, er moet toch iemand een keer echt een streep trekken... en er dan ook op blijven zitten. En dat, dat, is, dat lijkt mij verstandig. Dat zit ons als Europa dwars... Maar ruzie met het IMF is ook niet iets waar we op zitten te wachten. In het algemeen niet Los even van deze kwestie. En, en, de, en de Grieken hebben formeel nog steeds niet aan alle voorwaarden voldaan. Dus als Europa zou zeggen, het is heel simpel, dit hadden we met je afgesproken, Heb je niet gedaan, krijg je ook geen geld. Dat zou een besluit zijn wat gebaseerd is op voorafgemaakte afspraken. Maar je voelt onder de oppervlakte, en dat is wat, wat, wat jij net uh, Ger Gerommel noemt... Eigenlijk voelt niemand ervoor om ze te laten vertrekken. Hm. Dat hardop zeggen is, kost geld. Want op het moment dat je zegt, nou ja, dat willen we eigenlijk niet... zeggen de Grieken nou, doe er dan maar vier jaar bij... Nou, maar alles kost geld, want nu, dit traineren, kost ook al geld. Nee, want zet, jij zei niet net voor niks in je inleiding, het was 31, maar door al dat getal... met al de tijd die eroverheen gaat, is het nu al ongeveer 44 geworden. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat, dat geloof ik wel, alleen dat is, dat, dat, is, dat is ook een spel. Iemand zegt, als jullie lang, maar lang genoeg wachten, hebben wij steeds meer geld nodig. Nou. En de Grieken kan dat in zekere zin dus niet eens schelen. Want als, als de Europese Unie uiteindelijk betaalt wat er op een bepaald tijdstip nodig zou zijn... en dat mag ook groeien... Waarom zou je als Griekenland dan haast maken? Ja, goed, als Griekenland. We gaan naar Frankrijk. Fred, Moody's, dat is zo'n kredietbeoordelaar... die verlaagde gisteravond de kredietwaardigheid één stapje naar beneden. AA1 heet dat in jargon. De Economist, een invloedrijke tijdschrift... die noemde Frankrijk al de tijdbom in het hart van Europa. De tijdbom onder de euro. het tikken de tijdbom stokbroden. Dan tikken de tijdbom Ja, dat zag je op de van ja inderdaad. Hoe is daarop gereageerd? Daar zullen ze niet blij mee zijn. Nou, het viel nogal mee. Hè. De, Frankrijk is nog een beetje in de ban van die uh, half mislukte uh, presidentsverkiezingen binnen de, de rechtsoppositiepartij uh, UMP. En vanochtend uh, zei de Franse minister van uh, Financiën hier in Frankrijk, in Straatsburg, op de, op de, op de radio: dat allemaal nog wel meeviel. Uh, en dat uiteindelijk dit een beetje te verwachten was. Hè. Want en ja, Poors had dit al gedaan. Alleen Fitch, uh, die derde dus in het spel, hè. dat uh, ratingagentschap, uh, die hebben nog niet gemoved. Uh, maar hij zei wel: kijk een beetje te verwachten, maar um, dit is allemaal, ze kijken altijd naar het verleden, hè, uh, zegt men wel eens, hè, die ratingbureaus. Um, dit was allemaal te wijten aan de vorige regering, aan Sarkozy. En wij nemen nu wel uh, maatregelen. Hoewel, je kunt daar ook wel bij vertellen, dat Frankrijk natuurlijk blijft met een, een probleem zitten dat, dat toch die Franse economie in het verleden en nu toch te veel is afgestemd op Frankrijk zelf. Je hebt een, een vrij onflexibele uh, arbeidsmarkt. En de ingrepen die uh, op dit moment uh, de nieuwe president Holland genomen heeft, dat zijn toch uh, heel veel belastingverhogingen. Vooral dan met uh, de rijken die dan ja. de grens overgedreven worden. En heel veel ja. steun aan het eigen bedrijfsleven. Ja, precies. En hans ja, de precies, Dat is en ook altijd bij, ja. Dat heeft, wat Fred nu zegt, dat heeft onder andere gemaakt... dat de IMF gezegd heeft tegen Frankrijk, kijk uit... want jullie konden wel eens onder Spanje en Italië terechtkomen. Uh, nou, Als je echt fundamenteel naar die economie uh, gaat kijken... dan staan ze er niet eens zo heel veel beter voor dan een land als Spanje. Qua competitiviteit, het handelstekort neemt steeds verder toe. Uiteindelijk is dat waar het echt om gaat. Hè. Hoeveel geld komt het land binnen? Ja. Je kan naar de overheidsbegroting kijken... maar je moet naar het hele plaatje van het land kijken. Dan staan ze er heel slecht voor. Dus deze afwaardering die doet absoluut niet ter, niet ter zaak. Want S&P heeft het al gedaan. Je zag ook de rentemarkt nauwelijks bewegen van, uh, van Frankrijk. Opvallend is wel dat de markt nog steeds een hele lage rente aan... Frankrijk vraagt, en er zijn heel veel hedgefunds die zitten te gokken tegen Frankrijk... maar dat betaalt maar niet uit, want die rente blijft heel laag. Maar dat is de vraag, hoe komt dat toch? Hoe komt het dat de rest van Europa blijkbaar Frankrijk niet zo wil zien... maar Frankrijk zelf ook niet? Die worden ook maar niet wakker geschud dat er wel degelijk iets aan de hand is. Ja, en de markten dus ook niet. De financiële markt ook niet. Zou dat dan komen dan? Heb jij een idee, Wim? Is dat omdat zij een van de belangrijke pijlers zijn van Europa... en een belangrijke pijler aaien, maar daar schop je niet tegen? Bedenk maar wat, hoor, ter plekke. Nou... Ik ook even, want ik weet het echte antwoord niet. Maar Frankrijk is natuurlijk een rare vogel. Uh, die, heb, die zijn altijd wat handiger met een heleboel dingen dan anderen. Dat vinden we ook tamelijk onaangenaam vaak. Hè. Ik bedoel, we hebben in, in Nederland een soort haat-liefdeverhouding met de Fransen. Uh, en dat kan ik me ook heel goed voorstellen. De, de, de paar, paar jaar dat ik in, in, in, in de Brussel heb rondgesprongen als staatssecretaris ben ik niet teruggekomen met een grotere liefde voor de Fransen... dan toen ik heen ging. Nee. En, en, en, en, en dat zit hem ook in de spelletjes die ze spelen. En ik denk dat die spelletjes... A, zij hebben altijd het idee... wij, wij kletsen ons of wij handelen ons er wel uit. Dus een overmaat aan zelfvertrouwen. Dat is Frans. Dat kan ik nog bewonderen ook trouwens. Het tweede is dat um, anderen zijn natuurlijk... met allerlei Franse instituties, Franse bedrijven, et cetera verbonden met een heleboel touwtjes die niet heel zo zichtbaar zijn. Dus ik, ik kan niet inschatten hoeveel actoren binnen Europa... op enige wijze die we niet weten... net zo afhankelijk zijn van Frankrijk dat ze niet op durven te treden. Nee, Het Hij is gewoon, zo, ja. het komt nu al dichtbij in Nederland. Want als je je kwaad maakt, dan zit je een vier uur in Parijs. Ja, absoluut. Maar het is, het is, <lacht> ik begrijp uw argumenten, meneer Dick. Maar het is wel gek, want die financiële markten zijn natuurlijk onafhankelijk. Die zou in principe niet aan die touwtjes vast moeten zitten. Maar ik denk, Tessel, dat je gelijk hebt dat het zo de kern van Europa is, van ja, ja, het kantelpunt... als dat gaat, dan gaan we allemaal natuurlijk. Maar even nog, dat is ook interessant wat jij noemt Nederland, Ger... en wat interessant is, wat eigenlijk de kern van de discussie... tussen het IMF en de EU is, is als je voor 100 bezuinigt in Griekenland... Hoeveel, hoe hard krimpt dan de economie? Wij dachten altijd maar 50, maar het IMF denkt nu 150. Dus dat het eigenlijk negatief uitwerkt, die bezuinigingen. Mm -hmm. Dus mm -hmm. dat noemen ze een grotere multiplier technisch maar maakt niet uit. Maar echt dat letterlijk kapot bezuinigen, dat geeft het IMF dus nu ook toe... En dat blijkt dus in een recessie, en met name in een schuldenrecessie... waar Nederland ook in zit. En het is voor Nederland ook relevant, want wij gaan keihard bezuinigen. De vraag is of dat echt iets oplevert. Dus wij moeten goed opletten. Ja. We maar, gaan door naar de, een, uh, een, een hobbyonderwerp van Fred. Fred, Namelijk de Europese begroting. Die staat ik heb deze, geluisterd. Die staat, deze week op de, die staat deze week op de agenda, de Europese begroting. Er is veel kritiek op, maar met name ook van Engeland. Engeland heeft heel veel kritiek... En, dat land dat zich steeds meer van Europa. Hoe gevaarlijk is dat nou? Want het is een belangrijk land. Nou ja, even voor de duidelijkheid. Op donderdag organiseert Herman van Rompuy, de president van Europa, alweer een extra top. En die top die gaat over de meerjarenbegroting. Dat, dat is dus de begroting van de Europese Unie tussen 2014 en 2020. 20. En die moet omhoog. Over, over zeven, over zeven jaar. Nou ja, de, de Europese Commissie heeft voorgesteld om dat bedrag uh, te verhogen. We zitten nu op een bedrag, denk ik, het voorstel van de Europese Commissie is ongeveer uh, 1 triljoen en meer. 1031 miljard. Herman van Rompuy wil daar 75 miljard uh, afdoen. Het Europese Parlement is bereid. Want het Europese Parlement kan ook vetoen. Mm -hmm. die, die kunnen alleen maar ja of nee zeggen. Zijn, uh, het Europese Parlement is bereid om eventueel ook wel te bezuinigen, maar op een uh, slimme manier. dan zien we later wel weer hoe dat moet. Maar inderdaad, ik hoorde er net nog van um, een van de Duitse rapporteurs uh, van die meerjarenbegroting van het parlement, die zei daar straks tegen mij, het enige wat Van Rompuy eindelijk moet doen, is vermijden dat natuurlijk daar een veto valt van een van de landen. En het land dat natuurlijk in het vizier loopt van zo'n veto, dat is natuurlijk Cameron. Want die hoe heeft een komt, beetje, maar, een... maar hoe voorkomt Van Rompuy dat dan? Nou ja, door te onderhandelen, kijk, Cameron heeft. Uh, maar er wordt nu juist gezegd door allerlei diplomaten. Maar Fred, er wordt nu juist gezegd, sorry dat ik even onderbreek, door allerlei diplomaten in België. dat er niet meer te onderhandelen valt. Dat Engeland zich opstelt keihard en met een botte kop. en zegt, zo gaat het er niet anders. En anders drijven wij ons eilandje lekker los weg van het continent. We kijken het maar. Ja, dat is die, dat is die brexit natuurlijk. Hè, dat iedereen op een of andere manier. Ik dacht dat uh, de, de woordvoerder van de socialisten van Labour uh, deze week in, uh, in Groot-Brittannië zei van. Slapend gaan ze dus een exit, een brexit uit de EU. Lopen ze gewoon slaapwandelend daarin. Het probleem is natuurlijk... Cameron wou een kleiner budget, meer, meer jarenbegroting tot 2020. Nou ja, Van Rompuy komt daar deels mee aan, aan tegemoet. Want hij, hij, hij haalt daar 75 miljard af. Maar dat is voor zijn eigen conservatieve partij natuurlijk niet genoeg. Dus hij heeft zichzelf een beetje klem gereden. En ik weet ook niet hoe ze eruit gaan komen. Maar al bij al als er een veto vermelding... Kan worden Nu, deze week, dat is al meegenomen. En eigenlijk hebben ze nog wel een beetje de tijd, een beetje tot, tot maart volgend jaar... om uh, met die meerjarenbegroting in het Rijnen te komen. Maar dat staat natuurlijk voorop. Wat gaat Engeland doen? Ja. En gaat men een veto van Engeland kunnen vermijden? Ja, Hans de Geus, uh, als je al die analyses uh, serieus neemt van de afgelopen tijd... dan is inderdaad, wat Tessel ook zegt, langzamerhand Engeland een beetje naar de uitgang aan het drijven. Voor wie is dat nou erger? Voor de EU of voor Engeland? Ja, ik kan de politieke consequenties niet helemaal goed inschatten. Het lijkt mij dat dat meevalt, maar misschien denkt Fred er anders over. Maar de, maar de, maar de, handels, kijk, de handelsdingen, dat vergeten we natuurlijk. Ze stappen dan uit de vrijhandelszone. Ik denk dat dat voor ons ook best wel is als Nederland. Ja, nou, Engeland is nou grote nou handelspartner. Nee. Nou maar vooral voor de Engelsen, want die raakt de hele EU kwijt. Dat is verreweg hun grootste handelspartner. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze dat willen, maar misschien is er ja. een tussenvorm denkbaar dat ze toch in de vrijhandelsruimte blijven, ja. zonder dat ze aan dat soort. Want ik denk dat maar we dan ook al... bijna aan niks mee. Nee, daarom. Dus ik denk ja, dat we dan dan ze dan nog... alleen maar een, een lastige klant kwijt zijn. Nou, maar ja, misschien onderschat ik het enige, enige belangvolle politieke de verhaal Britten van Europa. Is die vrijhandelszone en meer willen ze ook niet. Nee. Dus daar kunnen ze toch, toch niet uit willen. Nee, maar het, het, het, het, een van de gevraagde dingen is om de onderhuidse anti-Europa sentiment van Engeland te onderschatten. Mm -hmm. Dat er hoeft maar een, een haar in de soep te zitten en het steekt de kop weer op. Hm. En het kost iedere keer weer veel politieke energie... om, om toch ieder, alle koppen weer dezelfde kant uit te krijgen... en tegen Europa te kunnen zeggen, nee, nee, wij zijn oh, geweldig, Europa. Uh, en dan is, en, en er gebeurt er iets. En dan is het eerste waar ze om geroepen waarom gaan we er niet gewoon uit? Ja. Hm. En er zijn natuurlijk een paar dingen die ze... Ik heb hebben natuurlijk Marcel gehad. Het feit dat, we, dat ze met hun pond buiten, de, buiten de, de, de, de monetaire Unie blijvend... het nog redelijk gedaan hebben... stijf maakt van de vele stijfhoofdige anti europeanen van... zie wel, we hebben ze eigenlijk niet nodig. En, en, en voor Nederland overigens... ik moet even een beetje in mijn geheugen graven... maar voor ons is natuurlijk export geweldig belangrijk. En wij zijn allemaal heel pas, pas heel erg geschrokken vorige week... toen de export terugliep. Dat is erger dan alle andere dingen... Nou, daar zijn we gelukkig niet, wij, althans, dat is Nederland... niet zo erg afhankelijk van Engeland. Ja. Ik weet niet hoe het voor de rest van Europa is... maar als de Engelsen zouden roepen, dan gaan wij weg... zijn wij niet de grootste schadeleidende? Als het om handel gaat, niet. Om handel, ja. En dat weet Cameron ook. En daarom probeert hij daar de boelen bij elkaar te houden. Uh, Fred, voor zover bedankt, jongen. We, we spreken elkaar een andere keer. We gaan <lacht> morgen eventjes... morgen uitgebreid, hè? Ja, ja, morgen. Over... Begroting. Ja, ja, ja. Precies over de begroting. Uh, de dan dan weten we meer, hopelijk. Uh, we gaan nu even praten over al dit gedoe. En wat het betekent voor de beurzen. Nou, Hans de Geus, dat is heel simpel. De beurzen zijn in, in mineur, zoals ja. het heet. Nou, gisteren een flinke plusdag natuurlijk. Maar je ziet inderdaad eigenlijk... Helemaal begin van de zomer hadden we een rally. Toen gingen we van de rond de he, 300 naar de 330. Maar daar zijn we nu inmiddels eigenlijk al een paar maanden rond of onder uh, blijven tobben. Dus de beurzen blijven zich uh, zorgen maken. Uh, ja, ik denk dat het niet helemaal onlogisch is. Uh, als je het vergelijkt, bijvoorbeeld even een zijstap met de, de lange rente. Die alleen heel lang heel laag staat. Ja, mensen denk ik onderschat een beetje wat de lange rente zegt. Dat is namelijk dat is toch een soort graadmeter voor... Wat je kan verwachten aan rendementen. Ja. Sommigen zullen het daar niet mee eens zijn. Dus daarom is het ook, denk ik, terecht dat pensioenfondsen kijken naar die rekenrente. als proxy voor wat kan je kan verwachten aan lange termijn rendementen. We dachten altijd, ja, maar bijvoorbeeld. Hè, en uh, we zouden het niet over KPN hebben, maar dat hoeft u ook niet op in te gaan. Ja, stiekem, laat je, je het gewoon even vallen. <laughs> nee, maar we dachten altijd van. ja, maar op een aandeels-KPN maak je zoveel procent dividendrendement. Mm -hmm. Dat is dus ook al onzeker geworden. Dus het is niet allemaal onzin wat die uh, rentemarkten ons vertellen. Dus ja, het, die, die rendementen zijn misschien niet te halen. Opvallend is wel, jullie hebben het vorige week al over de olie gehad... is dat de olieprijs intussen wel verder doorstijgt. Dus die mangel waar we in komen tussen grondstoffen... en hoe hard kunnen we groeien ondanks die grondstoffen... die wordt steeds meer. En dat heeft ook te maken met, met de situatie in het Midden-Oosten natuurlijk. Ja, maar er is altijd wel een excuus waarom die olieprijs nou ja. weer omhoog gaat. Ja. Maar hij gaat allemaal omhoog. omhoog. Ja. Ja. Nooit omlaag. Ja. Ja, ja, het is al waar. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus is er wel is wel wel. misschien toch iets structureels aan de gang. En dat is bederft op de achtergrond. Maar dat is mijn punt, dat heb ik hier al vaker gemaakt. Ik denk dat we onderschatten het belang van olie voor de economie... en dat het op de achtergrond een hele belangrijke rol speelt. Maar veel meer moet, dan we beseffen. Maar je moet dus in elk geval niet... wat sommige mensen uh, toch wel hebben... ik zelf ook als je gewoon even de kranten openslaat... en je ziet dat ze in Amerika misschien sneller dan je zou denken... wel uit dat enorme begrotingsravijn weten ja, te komen. Ja, ja, die twee. Ja. En, en, en, en, en je leest dat Spanje op dit moment het eigenlijk best aardig doet met Oeh. het binnenhalen van geld en nog ja. niet een, een... dan denk je, nou, dat zijn toch ook le leuke opkikkertjes... maar die doen niet zoveel voor die mensen. Nou, in Amerika dan, gaat het ja. toch wel. Het is ieder mens eigen om elk lichtpuntje krachtig te vergroten... en de echte tegenvallers down te praten. Behalve bij de media. Ja, uh, well, well, yeah, <laughs> misschien wel. Nee, maar het gaat in Amerika ook echt, echt een <tus> stuk beter. Je ziet de huisprijs nu stijgen. Waarom? Omdat die huisprijzen daar hard konden dalen... omdat je makkelijk van je huis kan weglopen... Dus uh, daarmee is die schuldenproblematiek... die bij ons nog jaren gaat dooretteren. He, de zaal ja, je... van de Rabobank. Het gaat nog jaren duren. Absoluut. De daling van ja. de prijs. En bij ons, als je van je huis wegloopt, kan niet. Want je blijft persoonlijk uh, verantwoord voor die restschuld. Dus mensen... Ik denk, ben bang dat bij ons die uh, schuldenproblematiek... nog jaren doormondt. In Amerika zijn ze daar sneller vanaf. En daar gaat het ook echt wel beter. Ja. Ja. Waar vind jij, Wim Dick, dat wij onze ogen dan voor sluiten? En welk lichtpuntje wij te veel. Nou, uh... ik deed dat, geloof ik. <laughs> ja, ik <laughs> <Ja>. heb... <laughs> ja. Onze ogen, ogen sluiten, dat, dat gaat, gaat nou weer heel ver. Maar wat, wat natuurlijk toch... Uh, een leuke discussie van de week over Sinterklaas, bijvoorbeeld. Dat is een mooi voorbeeld. Uh, de verslaggevers, in dit geval de media, wat gaan zoeken. Uh, ja, nou, we krijgen het is slecht met de economie. En, uh, je ziet ook, er zal ook wel minder gekocht worden. Sinterklaas zal dit jaar echt minder consumeren dan vorig jaar. Ze vergeten zijn, want het geheugen van de gemiddelde journalist... is niet zo heel erg lang, dat... Uh, Vorig jaar, van tevoren, voor Sinterklaas, hetzelfde werd gezegd. Het zal dit jaar wel minder zijn. En na afloop was het 11 miljoen meer dan het jaar ervoor. Dus was het omhoog gegaan. Ik denk, ik weet er niets van, ik meet geen, ik meet geen omzetten bij warenhuizen of wat ook. Maar ik denk dat als ik dan de, daarna, de keurig deze dat, de 14 kleine interviews die ze met winkelende en niet winkelende mensen op straat deden, die allemaal zeiden, ja, het is allemaal een beetje moeilijker. maar ja, Sinterklaas, ja. Ja, dat moet toch wel, hè, dat gaan we wel doen hoor. Er zijn cadeautjes. Mm. En dan staan ze in de winkel en dan weten ze in hun achterhoofd. Jan, je heeft een radiografisch bestuurbare auto gevraagd. Ze, daarna hadden zij een lijstje gemaakt waarop uh, goedkope plastic autootjes stonden. En als ze in de winkel staan, kopen ze toch een radiografisch bestuurbare auto. Mm. Uh, dus ik, ik denk dat uh, wij geneigd zijn te zeggen. Er zijn uitzonderingen op de ellende. En bovendien kan je de ellende weg, wegdenken door, door leuke dingen te gaan doen. Mm. Uh, ja en en Dat soort sentimenten nemen e economen bijna nooit mee. Want dat zijn geen psychologen. Maar dat is nog, nee. nog eens een thema. Wat Terwijl economie sentiment is. Hier. Ja, absoluut. Ja. Maar vandaag het consumentenvertrouwen is weer vijf punten gezakt. En de bestedingen, ondanks dit, ik vind het een fijn verhaal... maar die zakken gewoon jaar op jaar wel. Dus dat was een van de redenen waarom de economie zo hard krimpt. Mm. Dus het gaat uh, wat oh. dat betreft... Proef Sinterklaas? Mm. Nou ja, Sinterklaas het gehele jaar. Je moet natuurlijk alles bij Nee, oké, hebben. Okay, uh, nee, maar, maar ik vind even. het best leuk hoor dat we rond 5 december even gewoon uh, ja. weer gezellig doen. Vind, vind vind ik ik we over, doen. Laten we het <laughs> even over de bank hebben. De ING Die is eruit met Brussel. Die had een conflict. Uh, ze hadden ruzie over tijdstippen... en de lengte van de tijd om staatssteun af te lossen. Uh, Europa is, men, is hen iets tegemoet uh, gekomen. Ze mogen ook weer concurreren met rentetarieven en dat soort dingen. Maar toch was meneer Hommes, de grote baas van de bank, uh, niet erg blij. Heel, hij was zuinig. Heel zuinig kun jij ja. dat uitleggen, Hans, waarom dat was? Nou, weet ik, ik heb dat eerlijk gezegd niet gehoord. Maar uh, op zich lijkt het me goed nieuws voor ING. Maar met name dat ze weer kunnen concurreren lijkt me heel erg belangrijk. Alleen de vraag is, gaat het echt uh, invloed hebben op de hypotheektarieven? Nee waarschijnlijk, want banken willen helemaal geen hypotheek verstrekken. Die willen hun balansen afbouwen. Dus die zullen net zo moeilijk en net zo hoge rentes blijven rekenen voorlopig... totdat de economie weer aantrekt. Dus daar hebben we waarschijnlijk niet zoveel aan... Wat wel leuk is, hè, ze proberen Westland-Utrecht natuurlijk te verkopen. Er was natuurlijk geen koper voor te vinden in deze markt. Maar die wordt nu wel apart afgesplitst met Nationale lenerlanden. Dat wordt dan de Nationale Nederlandenbank. Dus dan hebben we in ieder geval weer een concurrent erbij. Dat wordt wel een, een, niet alleen een hypotheekbank. Hè? Dat wordt gewoon helemaal nee. een echte gewoon bank de opgetuigd. Ja. Ja. De Waar je ook aan dus krediet lenen en uh, consumentenzaken. Ja, ja. Ja, maar als... En dat is leuk, want een club als SNS is ook een hele fijne concurrent. Maar daar gaat natuurlijk heel erg slecht mee door die stomme vastgoedportefeuille die ze hebben. Dus in die zin is het goed als er weer wat, wat meer spelers zijn waar mensen uit kunnen kiezen. Ja, ze helemaal, maar als ze toch geen hypotheken willen verstrekken, omdat ze die balansen willen afbouwen, waarom zouden ze daarmee concurreren dan? Nou, ja, dat is dus precies waarom je niet, um, niet gaat werken. Je te veel moet rekenen dat die tarieven heel erg gaan dalen. Helaas. En die zijn echt fors, die zijn echt fors op dit moment. Ja. De marges tussen hoe banken geld aantrekken en hoe ze het uitzetten, nou ja, het is echt bizar. Ja, er wordt onderzoek naar gedaan, maar het is heel moeilijk om daar de vinger op te leggen. Uh, wat hun, precies hun marge is. Ja, ze zijn ook een beetje verontwaardigd over het, het feit dat dus zij wel... slechter behandeld worden dan andere banken die veel meer geleend hebben van de, van de staat. Is dat nou ja, dat is iets wat waar natuurlijk Nederland in het verleden heel omhandelt. Dat weet u beter dan ik, meneer Dick. Maar wij zijn natuurlijk. Toch, eh, wat dat betreft diplomatiek niet zo handig. Franse banken hebben veel meer steun gehad bij elkaar dan, dan Nederlandse banken. Die hebben gewoon de hele bankensector gesteund en zij mochten alles blijven doen en wij met onze ing die werden aan alle restricties. Dat het laatste wezen. woord voor dan, dan, Dat is ook omdat wij natuurlijk bijna altijd het beste jongetje of het netste jongetje van de klas willen zijn. De, toen ik sta, nog staatssecretaris was, dat ze, heb ik al nou, gezegd twee keer in deze uitzending, dus twee keer te veel. Maar de, de, <lacht> als wij een, als een Nederlandse onderneming een grote investering te pakken kon krijgen... die gedaan werd in een ander land. Voor een brug te bouwen, een haven te graven. Dan was er altijd wel een Fransman die er net iets eerder was... en die een lage bod wist uit te brengen. En waarom was het lager bot? Daar hoefde je helemaal niet veel fantasie voor te hebben... omdat er flink veel staatssteun in zat. Dan kwamen ze natuurlijk bij ons en zeiden ze van... waarom matchen jullie dat niet? Ja, eendeels is het matchfonds wat Nederland heeft bescheiden. Mm -hmm. Verhoudingsgewijs bescheiden. En ten tweede... Wij vinden dat dat niet moet. Staatssteun. Hey, nee, Op die manier de concurrentie vervalsen. Zou en... niet moeten moeten. Maar het gebeurt overal, het gebeurt altijd. En de Fransen zijn er uitstekend in. Ja, en, en ze zijn zij... er vooral uitstekend in om het op een manier te doen... die niet zo opvalt. Wij, wij, wij, wij, wij tetteren erover. Dan doen wij het een keer en dan vallen we ook meteen keihard door de mand. Ja, Het is toch wat. Ja. Ja. We hebben te dus veel scrupules. Nou, ik denk dat het dan daarvoor al langer is gebeurd... doordat de Fransen al uitgebreid met iedereen die daar toe doet... en die de toestemming moet geven, al lang uh, uitgebreid heeft geluncht. Ja, en en tuurlijk, wij denken dat tuurlijk. alles volgens spelregels gaat. Maar dat is natuurlijk in de rest van Europa gelden hele andere manieren... om dingen voor elkaar te krijgen. En dat spel zien wij niet, volgens mij. Je moet maar. Schiphol eens vragen hoe dat gaat... in het concurreren met Aeroport de Paris... Hm. Nou, Ach, dat gaan we een keer doen. Het moet toch wat slechter worden? Heel simpel. Ja, wat we weten hoe, uh, hoe toch, toch niet, toch maar niet. We nee. hoe we zaken doen in Europa. Goed, Hans de Geus en Wim Dik, hartelijk bedankt. Klinkende munt was dit voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf half vier op deze zender Radio 1. En daar zometeen na het nieuws. Het Radio 1-journaal met Marcella Carrasso Goedemiddag, en Tim Overdik. En Tim Overdiek zeker. We hebben contact met Kees Broeren. Die is in Goma, waar het rebellenleger sinds Congo. vanmiddag Congo voor het zeggen heeft. En aandacht voor al het bezoek in de Gaza-strook. De ene minister van Buitenlandse Zaken na de andere uit de regio... komt daar langs om steun te betuigen. Wat vindt Israël daarvan? Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. De politie in Friesland heeft het onderzoek afgerond bij het huis van Jasper S., de verdachte van de moord op Marjane Faatstra. Het onderzoeksteam is vertrokken, wel is er extra toezicht op de woning. De politie denkt dat er geen andere woningen zullen worden doorzocht. Wat het onderzoek heeft opgeleverd is nog niet bekend. De Egyptische president Morsi verwacht dat binnen enkele uren een wapenstilstand wordt bereikt in het conflict tussen Israël en Hamas. Het overleg over de Gazastrook wordt gehouden in de Egyptische hoofdstad Cairo. Israël verklaarde eerder dat het een besluit over invasie van de Gazastrook opschort om de onderhandelingen een kans te geven. De luchtaanvallen zijn vandaag gewoon doorgegaan. Het Openbaar Ministerie wil bij het plaatsen van opsporingsberichten in beginsel geen beelden van getuigen meer laten zien. Het OM komt hiermee tegemoet aan een klacht van het College Bescherming Persoonsgegevens. Volgens het CBP wordt de privacy van getuigen aangetast als zij in een opsporingsbericht herkenbaar in beeld komen. Getuigen kunnen daardoor in gevaar worden gebracht.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 En dit is de ANWW-verkeersinformatie. Met 85 kilometer file zit de minder drukke spits. De meeste vertraging is wel bij Rotterdam. Nog een paar opvallende op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Holendrecht. Daar is de rechterreis ook dicht. En er staat inmiddels een 4 kilometer file vanaf knooppunt Amstel. Nog vrij druk op de ring Amsterdam, de A10. Daar rijdt er langzaam over 9 kilometer... tussen Afrit Geuzeveld en Amstel Business Park. En op de A15-europoort richting Rotterdam...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 Goedemiddag, een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Dat is de uitkomst die toegeschoten diplomaten voor ogen hebben. De president van Egypte voorspelt, het gebeurt later vandaag. We gaan naar onze correspondenten in de regio voor het laatste nieuws. Want dat verandert nog steeds ieder uur. En van een wapenstilstand is nu in ieder geval nog geen sprake. Je koopt een bedrijf voor 10 miljard dollar. En wat blijkt, na de transactie, het is maar 1,2 miljard dollar waard. Een kat in de zak van bijna 9 miljard. Wat is er gebeurd bij computerfabrikant Hewlett Packard? Dat hoort u straks en we hebben ook nieuws over etsen van Rembrandt... die niet door het atelier van Rembrandt gedrukt zijn. Dat kan de handel in etsen nu beïnvloeden. We zijn er tot half zeven vanavond. Het lijkt een kwestie van uren voordat er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas ingaat. De Egyptische president Morsi zei dat eerder vanmiddag. Later vandaag komt ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton aan in Israël. Ze zal daar gaan praten met premier Netanyahu over het geweld in de Gazastrook. In Israël, verslaggever Lex Runderkamp. Lex, wat vang jij op over een mogelijk op handen zijnde staakt het vuren? Uh... Ja, er wordt gesproken op hoog niveau achter gesloten deuren waar we absoluut, uh, waar we volgens mij heel weinig van begrijpen hoe dat precies loopt. Eén iemand uh, die er wel uh, wat van weet, omschreef het me zojuist als je moet eigenlijk niet naar al die kleine onderdelen kijken, naar de militaire dingen of naar de diplomatieke dingen. Je moet kijken naar de grote lijn en er, is, er wordt hier gewoon zwaar poker gespeeld uh, tussen de beide partijen. Uh, en dat gaat eigenlijk, aan uh, de ene dag heb je de diplomatieke kaart. En dan, kom, dan komen de berichten naar buiten dat er uh, bijna, zoals vandaag, uh, een staatje vuren is. Er uh, wordt de hele tijd de militaire kaart door beide partijen gespeeld. Er wordt over en weer worden er granaten geschoten. En er is ook de psychologische kaart die gespeeld wordt... Want de Israëli's hebben vandaag pamfletten boven het noorden van Gaza uitgeworpen. waarin ze de mensen oproepen om vandaag nog zo al hun huizen te verlaten. en naar het centrum van de stad te trekken. Dus het noorden van de Gaza-strook, het noorden van de stad helemaal vrij te maken. En dat suggereert dan weer dat ze een invasie aan het plannen. Dus het is gewoon, gewoon onoverzichtelijk hier. Als je aan het eind van de dag even vanuit Israël kijkt naar hoe het is verlopen, Lex, vandaag. Heeft Israël weer heel veel raketten binnengekregen vanuit Gaza? Ja, het begon vanochtend al met een, twintig, een stuk of twintig raketten op de zuidelijke stad Beersheba. Uh, maar vandaag was ook voor de tweede keer sinds de crisis gebroken het luchtalarm afgegaan in, uh, in Jeruzalem. Daar is een raket op afgeschoten en die kwam, Ja, dat is toch wel heel bizar, die kwam niet op Jeruzalem terecht, maar op Palestijns grondgebied. Dus de Palestijnen van de Gaza-strook, dus Gebieden per ongeluk natuurlijk, maar per ongeluk gebieden van de Palestijnen op de Westbank. Uh, dus nou ja, dat, dat, dat soort ontwikkelingen zijn gaande. Er wordt ontzettend uh, veel geschoten op het En hoe is het met, met de troepenopbouw van Israël voor een mogelijke invasie? Hè? Ook al wordt er gezegd dat dat niet gaat gebeuren, maar met die troepenopbouw uh, bij de Gazastrook? ja, dat is die is nog steeds vol gaande. Uh, de berichten zijn dat het, dat alles blijft, reservisten blijven komen, Zwaar materieel blijft bij de grenzen geposteerd worden. Dus, ja, Israël staat dan met inmiddels ongeveer 70.000 man klaar. Uh, om, uh, om in, invasie in de Gaza-strook te doen. Uh, vanochtend is er een van die militairen overigens gewond geraakt door een granaat... die vanaf de Gaza-strook uh, op het Israëlisch grondgebied uh, terechtkwam. Dus ja, het is een van die kaarten waar ik het net over had. En of het een troefkaart wordt als we hem echt gaan inzetten... en als we echt op korte termijn daar gaan binnenvallen, wie kan het zeggen? Lex kan was dat. We gaan door naar Joris van de Kerkhof, onze verslaggever die in Gaza is. Joris, eh, hoe reageren de, de inwoners van Gaza-stad op, op de situatie op dit moment? Het leek in eerste instantie nog een gerucht dat die pamfletten over de stad uh, waren uh, uitgespreid. Maar uh, toen ik uh, een minuut of vijftien uh, geleden uh, vanuit het centrum van de stad uh, naar het hotel ging. Een beetje aan de buitenkant van de, van de stad. Het is donker. Uh, het wordt je toch aangeraden om uh, in het donker uh, niet in de stad te zijn. Zag je een hele hoop mensen uit het noorden van de stad, zo werd mij uitgelegd, naar een school uh, toe gaan. Scholen zijn leeg. Scholen uh, uh, kunnen dus ruimte bieden aan mensen die uh, zichzelf EKP's evacueren vanuit het noorden van de stad dan, dan hier naartoe. Die dreigementen worden in ieder geval heel erg serieus genomen. In het centrum van de stad is ook een groot ziekenhuis. Daar zou een bezoek worden gebracht door allerlei verschillende ministers... van buitenlandse zaken van de omringende landen. Daar is het volgens mij nog steeds wachten op totdat ze komen. Maar tijdens dat wachten was het een komen en gaan van, van ambulances. Mensen werden gebracht... Uh, Sommigen uh, nog, uh, nog levend, maar um, anderen, um, daar werden, um, hoe zal ik het netjes zeggen, in ieder geval delen van, uh, van het lichaam werden op een brancard uh, naar binnen gebracht. Dat was een, uh, uh, die waren betrokken bij een uh, raketaanval waar twee auto's ook uh, bij waren. Die raket is precies op die twee uh, auto's uh, terechtgekomen. En daar, bij dat ziekenhuis, is dan uh, uh, logisch uh, heel veel uh, paniek. Die paniek die uh, wordt geprobeerd door het onafhankelijk parlementslid uh, Mahmoudi, die is niet van uh, Hamas en die is niet van uh, Fatah, uh, die daar ook aanwezig is, die probeerde daarvan te zeggen van ja, we moeten vooral duidelijk maken aan de wereld wat er allemaal gebeurt hier op dit moment. Er moet natuurlijk een staak het vuren komen. Maar ja, dan is het wel handig dat er van die andere kant in ieder geval niet meer zo hard gebombardeerd wordt. Maar het kan zijn, zo zei hij ook, dat die bombardementen van Israël hier op Gaza gewoon een teken zijn van we bombarderen nog even. En dan kunnen we daarna een staak het vuren afsluiten. Dat zou dan vanavond later zijn uh, beslag moeten krijgen. Joris van den Kerkhof in Gaza was dat en Lex Runnekamp vanuit Israël. Dan het conflict in Congo. De rebellenbeweging M23 heeft een overgroot deel van de stad Goma in handen. Dat ligt in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Correspondent Kees Broeren trok aan het eind van de ochtend... vlak achter de rebellen de stad binnen. Kees, hoe ging dat? Hoe, hoe deden die rebellen dat, die stad overnemen? Dat deden ze verrassend snel, kun je in elk geval zeggen. Gisteren uh, in de loop van de middag is die laatste aanval op Goma begonnen... En binnen 24 uur was het pleit beslecht. Wat wij er zelf van hebben meegemaakt is het tweede deel van de strijd. En dat heeft te maken met het feit dat wij gisteren ten noorden van Goma in een rebellengebied bleven. En daarom te horen dat we niet terug konden naar Goma vanwege de vechten die inmiddels waren begonnen. Maar vanochtend vroeg zijn we vanuit de plaats Routchourou, zo'n 70 kilometer ten noorden van Goma, richting Goma teruggegaan. En vroeg in de ochtend stonden we aan de rand van de stad en kregen we opnieuw te horen. Verder kunnen jullie niet, want er wordt in de gevochten, Nou, dat werd al snel ook niet zichtbaar, maar wel hoorbaar voor ons. Er was in de buurt van de luchthaven en in het centrum van de stad sprake van enorm geweer en granaatvuur. dat werkelijk uren heeft geduurd en dat onze intocht in de stad ook behoorlijk heeft vertraagd. We zijn voetje voor voetje, meter voor meter zijn we richting Goma stad getrokken en opeens eigenlijk na een aantal uur werd duidelijk dat het regeringsleven van Goma op de vlucht was geslagen en dat in elk geval het oosten van die stad en het centrum van die stad in de handen was gekomen van N23. En toen, uh, voor we het wisten, stonden we weer bij ons hotel, helemaal in het zuiden van de stad, waar we de stad van Noord naar Zuid is doorgegaan. En bleek dat N23 dat deel, en waarschijnlijk inmiddels het allergrootste deel, zo niet heel Coma-stad, in de handen heeft. En, en hoe doen ze dat? Staan ze dan op iedere hoek uh, met een geweer de boel te bewaken? Of hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, tijdens de strijd natuurlijk hebben ze zich geconcentreerd op die plekken waar ze wisten dat het de Congolese regering zich had verzameld. Uh, Zoals inderdaad uh, in de centrum van de stad. Bijvoorbeeld bij een belangrijke hier hierin komen. Daar zijn ze enorm gevochten. Daar zijn uh, zeker ook slachtoffers gevallen. Over het uh, totale aantal slachtoffers uh, overigens kan ik nog niet zeggen. Er lijken niet veel burgers slachtoffers gevallen. Maar dat uh, wordt wellicht later uh, duidelijk. Maar goed, toen ze eenmaal die stad uh, of het grootste, het grootste deel van die stad hadden ingenomen, toen hebben ze zich inderdaad op strategische posities opgesteld. Dat konden we zelf zien. We zijn uh, bijvoorbeeld meegeweest op een uh, kleine patrouille van een aantal M23 soldaten langs de oever van het Kivu-meer, want uh, dat meer dat loopt hier langs uh, de, de rand van Goma. En uh, daarna zijn uh, de soldaten wat massaler, uh, triomfantelijk de straat opgegaan om zich door de bevolking te laten toejuichen. De bevolking doet dat, weet dat het niet anders kan dan de overwinnaar natuurlijk uh, vroeg de te begroeten. En daarna uh, is het eigenlijk rustig geworden en tot nu toe gebleven in Goma stad. En jij bent dus met ze opgetrokken. Wat is jouw indruk van deze beweging? Wat, wat zijn het voor, voor mensen die daarin zitten en, en wat willen ze? Gisteren hebben we gesproken met ook politieke leiders van M23 en ja, wat daarin toch duidelijk wordt is dat ze genoeg hebben van het bestuur in de hoofdstad de Congolese hoofdstad Kinshasa de hoofdstad die zich op zo'n 1200 kilometer van coma bevindt, die zich eigenlijk bijna in een andere wereld bevindt, dat ze vinden dat die regering totaal heeft gefaald. En dat zij zich liever richten voor hun gebied, Oost-Congo, op de rest van Oost-Afrika. Dan moet je denken aan Rwanda, dat grensland, moet je denken aan Oeganda en verderop aan Kenia en Burundi. En dat ze ook de economische banden dus met dat gebied, dat deel van Afrika, willen aanhalen. En als dat inderdaad gebeurt, ja, dan zal dat voor Congo enorme gevolgen hebben. en kan het wellicht zelfs algemeen leiden tot autonomie en u weet wel nog meer voor dit oosten van Congo. Ja, en, en, en nog even voor de mensen die nu pas eigenlijk in dit verhaal een beetje thuis raken. Waarom heten ze uh, nou M23? Waar staat dat voor? M23 staat voor 23 maart 2009. Toen werd besloten dat uh, die groep... Of eigenlijk de voorganger van die groep geïntegreerd zou worden in het Congolese regeringsleiderschap. Daarover is ruzie ontstaan. En we hebben dat in elk geval als voorwensel gebruikt om zich weer uit dat leger los te maken. Refererend aan die voor hun fatale 23 maart 2009, zijn eigenlijk nou, in april die als echt actief geworden. En hebben dus nou in een. Pak weg een half jaar in zeven, acht maanden tijd hebben ze een enorm succes weten te boeken. En nu dus een deel van Goma in ieder geval in handen. Kees Broeren, dank voor jouw verslag daar vandaan. 315 etsen heeft hij gemaakt, de schilder Rembrandt. Maar niet alle afdrukken zijn van zijn hand. Hoe dat zit, dat hoort u straks. U krijgt de verkeersinformatie. Goedemiddag, John zo ook aan. Een hele goede middag. 26 files. is goed voor 100 kilometer. Een vrij normale spits. Veel vertraging wel op de A A A A2 Amsterdam naar Utrecht. Daar staat 5 kilometer bij het Holendrecht door een ongeluk. En daar is de rechterreis ook dicht. Daar staat ook flink vast op de ring Amsterdam, de A10. Tussen Geuzeveld en knopend Amstel, 6 kilometer. En aan de zuidkant van Rotterdam zit vrij druk op de N15 A15 richting Rotterdam. Daar staat tussen Rozenburg en het Vaanplein 17 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Controleurs in het openbaar vervoer die worden uitgescholden, bespuugd, bedreigd... en soms zelfs in de geslagen. Het gebeurt vrij wat dagelijks. Voorheen moesten die controleurs naar de politie om daarvan aangifte te doen. In Rotterdam mogen ze nu voortaan zelf een boete uitschrijven. Henrik Willem-Hofs rijdt een stukje mee met een controleur in Rotterdam. Er is een meter soort jonteurtje op stap met de BOA's, de buitengewoon opsporingsambtenaren van de RET, de stadvervoerder in Rotterdam. Jullie dagelijks werk, Ron? Mijn dagelijks werk dat is uh, het toezicht houden op uh, de huisregels die nageleverd moeten worden in het openbaar vervoer. Stevig in je schoenen staan? Uh, best wel. Ja, Je moet wel je mannetje staan, ja. Uh, omdat je best wel wat uh, soms naar je hoofd geslingerd krijgt. En uh, kijk, het is best wel begrijpelijk als mensen gefrustreerd zijn. Daar moet je op kunnen acteren. En RET kaakt het even voor de mensen Dankjewel, uh, fijne reis verder. Een paar weken geleden ben ik nog uh, beledigd. En uh, ja, door de mensen te waarschuwen, stoppen ze dan ook daadwerkelijk met, uh, met het beledigen. Dankjewel, fijne reis. Hallo mevrouw. Beledigingen, dat zijn uh, dat pak je persoonlijk. Met niet in koude kleren zitten. Nee. nee. Ja, goedemiddag, ja. ik ga het wel even voetbij zien. Dankjewel. Station Rotterdam Centraal, u bevindt zich in metrolijn E richting Den Haag Centraal. Pedro Peters van de RIT, de directeur, is het echt nodig, deze extra bevoegdheden voor uw mensen? Ja, absoluut. De mensen, de harde kern van mensen die ook wel geweld gebruiken... en onze mensen ook bedreigen... die weten feilloos wat, wat de mensen van ons wel voor bevoegdheid hebben en wat niet. En dat onze mensen nu sterker staan... en ook zelf een proces verbaal kunnen schrijven... dat is uh, echt een verbetering. Want hoe ging dat voorheen? Kijk, onze mensen hadden bevoegdheden voor zwartrij... en je moest je kunnen identificeren... dingen uit de wet personenvervoer, zoals dat heet. Maar als een, een RET'er bedreigd werd of beledigd werd, of zelfs mishandeld... dan moest hij gewoon aangifte doen, net als u en ik. Precies hetzelfde. Gewoon aangifte doen en dan wordt dat behandeld. En nu? Nu hoeft hij geen aangifte te doen. Hij maakt zelf een procesverbaal. En daarna wordt er aangifte gedaan met zijn procesverbaal erbij. En dat is dan een procesverbaal van een ambtenaar onder Ede. En dat legt een veel zwaarder gewicht bij de rechter. Ron, wat is er nou aan de hand? Nou, deze meneer uh, die heeft geen geldig was. En die meneer krijgt een, die staande gaat houden, die krijgt een bekeuring voor het zwartrijden. We kunnen jullie eigenlijk uh, vanaf nu ook boetes uitschrijven? Of in ieder geval een proces-verbaal uh, uitschrijven? Maar goed, wat is een uh, belediging als ik nou zeg uh, bloemkoolhoofd? Nou, het ligt aan in wat voor context het uh, je zegt. Uh, als ik me echt uh, beledigd gaat voelen, dan waarschuw ik de mensen ook. Er zijn wel criteria's, dus. Uh... Flerk Vlegel, daar wordt niet op geacteerd natuurlijk. Maar iets ergens wel. Ja, zodra je echt met, met ziektes gaat gooien. Dan, uh, of mij uh, gelijk met mensen die misdaden hebben gepleegd, ja, dan voel ik me echt al uh, in mijn eer aangetast. Ja. Dankjewel hoor. Fijne reis. Lokt het ook niet meer agressie uit? Het hangt er vanaf hoe je ermee omgaat. Onze mensen zijn goed getraind om daar zorgvuldig mee om te gaan. Maar juist die harde kern waar het om gaat, die wist precies. Van hé, hey, die bevoegdheid hebben ze toch niet. En nu weten ze straks wel dat we die bevoegdheid wel hebben. Dus in mijn overtuiging zal dat agressie alleen maar doen verminderen. De metro in Rotterdam en vanaf 1 januari krijgen ook de controleurs in het stadsvervoer van Amsterdam... de bevoegdheid om procesverbaal op te maken bij belediging, bedreiging of geweld. 12 minuten voor vijf, tijd voor Gerrit Hiemstra. Gerrit, we kregen een beetje de indruk dat het vandaag wat mooier was... dan jij is, dan jij had voorspeld gisteren verwacht. Klopt dat? Ja, ik was ook een beetje aan de voorzichtige kant geweest. Uh, dat is uh, in november altijd een uh, goede keuze, meestal. Als het dan meevalt, nou ja, dan valt het mee, hè? Dan worden we niet boos op je. Nee, precies. Iets anders, Gerrit. We stonden net even met z'n tweeën naar buiten te kijken. Jij noemde het mooie wolken. Dat begrijp ik ja. niet helemaal, want het is volgens mij niet meer dan wat wit-grijze verfplekken tegen de hemel. Ja, maar er zat uh, toch wel behoorlijk veel variatie in. Dat was, uh, dat was goed te zien, ook vandaag. Dat, uh, af en toe schoof er dan zo'n wolkenbank als het ware voor de zon langs. Dan werd het eventjes wat minder zonnig. En dan even later dan was dan het. Maar de wolken weg. toch niet mooi? Ja, maar dat is toch. Ja, de lucht zag, wel. Je zag verschillende, veel verschillende dingen. Uh, en ja, dat maakt het... Maar ja, goed, ik ben natuurlijk ook een liefhebber. Dus dat, dat maakt <lacht> <misschien> <lacht> hij hij, uit, hij is niet overtuigd. <lacht> het, ze horen wel bij een front, heb ik begrepen... dat het eigenlijk naar Engeland gaat... en ons land gaat overtrekken. Wat gaat, wat gaat er gebeuren? Ja, dat, de, daarom kijk ik ook vaak naar de lucht. Omdat je aan die wolken toch wel veel kunt herkennen. Uh, het hoort bij een front, wat inderdaad nu nog boven Engeland ligt. En dat komt langzaam onze kant op. En uh, dat zullen we morgen eigenlijk ook al gaan merken. Ook vannacht trouwens al, want in het westen is het bewolkt. In het oosten komen er nog opklaringen voor. Daardoor een vrij groot verschil in minimumtemperatuur. In het uh, westen 6 graden, in het oosten zo'n 2 à 3 graden. Komt door die bewolking. En morgen dan trekt, het, trekt die bewolking verder over het land. En in de middag gaat het regenen. Dat begint in het westen. Uh, dat zal pas in de avond, denk ik, het uiterste oosten bereiken. Dus ik denk dat de oostelijke helft van het land zo'n beetje een, een droge dag heeft. En dan regent het vooral in de avond en in de nacht. Tweede helft van de nacht, donderdagochtend is er nog een risico dat er mist ontstaat. Uh, dan is dat front voorbij, de regen stopt, het klaart op. En dan kan het, net zoals zondag, kan het weer wat mistig worden. Uh, ja, en daarna blijft het dan uh, toch vrij normaal november weer... Met uh, overwegend droog weer kan af en toe eens een front passeren. Temperaturen zo rond de 8, 9 graden. En s'nachts een graad of 4. Dus eigenlijk heel uh, ja, gemiddeld november weer. Gerrit Hiemstra. Forever, it's so sad to know that it's different today. That's why I wonder what you don't. True love, that's a one of these days <laughs> We used to have such very long talks together But now many times we don't know nothing to say True love, that's a wonder. Sandy Koos hoorde u. Rembrandt maakte bij leven honderden etsen die hij in eigen beheer afdrukte. Na zijn dood zijn van die etsen ook afdrukken gemaakt door anderen... Postuum dus, dat blijkt uit onderzoek van twee Nederlandse conservatoren. Erik Hinterding, een van die twee van het Rijksmuseum in Amsterdam. Goedemiddag. Meneer Hinterding. Ja, ik ben er. Ja, fijn. Want dan kunnen we kunnen even praten over die Edsa van Rembrandt. U hebt duizenden afdrukken onderzocht. En wat blijkt, de helft is niet door de meester zelf gedrukt. Ja, um, dat beschouw ik eigenlijk als bijvangst. Uh, als een, dat is uh, globaal genomen de, uh, een van de conclusies. Maar wat we eigenlijk beoogden, is het uh, preciezer in kaart brengen van die etsen. En ook het onderscheid tussen wanneer, welke nou door Rembrandt zelf zijn gemaakt en welke daarna, na zijn dood. Uh, ook dat te beschrijven, maar dat je dus. Opeens dan zit met een aantal. Denk ik, dat is eigenlijk. Ja, noem het een gelukje. Of, maar in ieder geval is het een soort, soort, soort bijvangst van het eigenlijke onderzoek. Ik zou zeggen, een ongelukje voor degenen die denken dat ze een echte Eds van Rembrandt hadden. Uh, nou, in zekere zin is het natuurlijk zo. Van de, de, de afdruk wordt hoe dan ook gemaakt van Rembrandts koperplaat. Dat hij niet meer zelf aan de pers heeft gaan draaien. Maar dat iemand anders dat heeft gedaan. Uh, dat is voor veel mensen nog steeds. Dan is het nog steeds een Eds van Rembrandt. Maar niet meer eentje die hij in eigen hand heeft gehad. En is het dan minder waard? Um, ja, in principe wel. Van de, degene, de eigen tijdse etsen zijn kostbaarder dan de postumen. Dan, dan de Vooral als dat om uh, laat 18e of vroeg 19e eeuwse drukken gaat. Die zijn ook minder van kwaliteit en die, die worden dus ook minder duur betaald. Ja, om wat voor bedragen gaat het dan? Um, dat, dat, dat kan enorm schelen. Want een, een, een echte goede eigentijdse ads van Rembrandt... ook op Japans papier gedrukt of op pergament... dat kan echt ontzettend duur zijn. Dan, dan, dan kan je in, in een extreem geval tegen de miljoen gaan lopen. Terwijl voor een, uh, wat we dan noemen, een Bassin-afdruk... of een, een, een vroeg 19e eeuwse afdruk... Ja, die blijft meestal steken op, als het al goed gaat, op een paar duizend euro. Hoe kun je dat nou zien, dat een ads is afgedrukt door Rembrandt zelf... en vervolgens na zijn dood door iemand anders? Ehm... Um, de, een koperplaat slijt als die, als die veel gebruikt wordt. Dus zeg maar, als, de, als de koper, als een afdruk, dus heel goed, heel fris, mooi zwart, lekker pittig gedrukt is, dan denk je wel eens een vroege afdruk. En een versleten koperplaat geeft hele grijze, grauwe afdrukken. Uh, zeg maar. heb je meer moeite om, de, om er nog iets fatsoenlijks van te maken. En met een klein beetje ervaring zie je dat eigenlijk heel snel. Dus dat betekent een grondige herschrijving van de etsen die aan Rembrandt zijn toegeschreven? Uh, nee, het, het, het betekent een grondige revisie van uh, wat is nu eigentijds en wat is niet meer eigentijds. Want voor, voor kunsthistorici is het nog steeds zo van als het van de, van de plaat van de meester is gedrukt, dan is het formeel nog steeds een ads van Rembrandt, maar ja. wel een postume. Dus het heeft wel consequenties, maar het is niet zo dat hij, alsof het een schilderij is, alsof het opeens geen Rembrandt meer is. En hoe zit het met, met de collectie van het Rijksmuseum? Heeft u die al getest? Die hebben we ook getest. En, en uh, het grootste gedeelte daarvan dat zijn prima afdrukken. En wij hebben ook uh, 19 eeuwse afdrukken, maar die worden speciaal bewaard in een apart album. Maar het is misschien Op... mooi om te tentoonstellen naast elkaar Absoluut. voor de mensen om dat te zien. Toch? Ja, het, het, het ligt ook nu in de tentoonstelling. Althans, dat album met, met, met posthume afdrukken ligt er ook bij, want dat documenteert ook zeg maar, het, het latere leven van die koperplaten de geschiedenis van de koperplaten opgehangen aan het werk van Rembrandt. Ik dank u hartelijk, conservator Erik Hinterding... van het Rijksmuseum in Amsterdam. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanavond BNN Today. Hi. Vanavond om half negen op Radio 1. Hi. Luister en kijk mee... Op radio1.nl. Rutte en Samson lijken fysiek niet op Basje en Adria, Maar ook niet eens een heel klein beetje. Dacht je nou echt dat ik je zat af te kappen? Nee. Natuurlijk niet. Jij nee. houdt van mij. toch. Nee, aan je lippen. hingen we. Nee, je moet ook eigenlijk blijven. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoe combineer je een veilige IT-infrastructuur... met een hoge mate van toegankelijkheid? Door een virtual office te bouwen